Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij autobouwer VDL Netcar in Born verdwijnen zo'n duizend banen. Opdrachtgever BMW laat volgend jaar minder auto's bouwen. Daardoor zijn er minder mensen nodig. In Born worden minis geproduceerd en de BMW X1. Volgens VDL Netcar is ongeveer de helft van de banen... die verdwijnen van tijdelijk personeel. Hun contract zou sowieso eind dit jaar aflopen. Unilever trekt de plannen voor een verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam in. Er wordt ook geen nieuwe Nederlandse MV meer opgericht. Het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenconcern neemt de stappen na kritiek van Britse aandeelhouders over de verhuizing. Er was volgens Unilever wel steun voor de nieuwe Nederlandse MV, maar niet genoeg. De Raad van Bestuur gaat nu bekijken hoe het verder moet. Het niet doorgaan van de verhuizing is een tegenvaller voor het kabinet. Door het afschaffen van de dividendbelasting hoopte het dat bedrijven als Unilever zich juist hier zouden vestigen. Volgend jaar april is er in Nederland een grote conferentie over antibiotica-resistentie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door minister Bruins en de Wereldgezondheidsorganisatie. Bruins maakt zich er zorgen over dat in veel landen te veel en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica. Daardoor worden bacteriën resistent. Vier jaar geleden was er ook al een grote conferentie over antibiotica-resistentie in Nederland. In Zuid-Korea is opnieuw een oud-president veroordeeld voor fraude. Lee Myung-bak moet 15 jaar de cel in wegens omkoping en verduistering. Eerder dit jaar was zijn opvolger Park al tot 33 jaar cel veroordeeld. Justitie zegt dat Lee zich voor zeker ruim 8 miljoen euro heeft verrijkt. Hij zou smeergeld hebben gekregen van onder meer elektronica Samsung... dat ook verwikkeld was in het corruptieschandaal rond de oud-president Park. Er is geen direct verband tussen die zaken. Het weer, vandaag is er veel zon, met hier en daar wat de bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, met ochtends ook veel zon. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, Amst Alkmaar richting Amstelveen... ligt wat split op de weg, beknoopend Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 6 kilometer file vanaf Beverwijk Oost...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 Ja, en met deze tune zijn we alweer aangekomen bij het tweede uur van The Boys Are Back In Town. Live vanuit het uh, pittoreske en geweldig mooie Zandvoort. <middels> Charles is ook weer terug. Die neemt je zijn sanitaire stop. Die st ik zie hem zojuist een Sinterklaartje in zijn potje stoppen. En ja, en, uh, <kwijls> ik moet me even voorbereiden op, want uh, de goede heilig man, die komt, hij is in Nederland. Is hij, is, je? hij is in Nederland? Ja, jij weet dat allemaal weer raar. Hè? Ja, hij is met een Boeing 747. Pakjesboot voor... Nee, want... ah, ah, nou, dit, dit jaar heeft hij zoveel cadeautjes mee te nemen. Ja. Maar Hij kan het niet allemaal meer op die stoomboot laden. Nee. Op die pakjesboot. Dus hij is nou met een Boeing 747. Ja. Heeft hij afgehuurd? Is hij vast een, een lading cadeaus aan het uh, distribueren over Nederland. Dit is niet te geloven. Om het allemaal op tijd hier bij de kinderen te krijgen. En met ja. de ouders natuurlijk krijgen ook wat natuurlijk. Ja. En dan is hij toch in Nederland. En hij gaat ook weer terug meteen hoor. Want hij, blijft, hij heeft nog veel meer te doen in Spanje om zich voor te bereiden ja, dat snap op zijn bezoek. Ja. Maar, maar, maar en straks gaan we ook praten met de meneer uit Zaandam. die was vanmorgen op televisie. Ja. En die meneer die, die heeft heel wat te doen gehad met de NTR. Dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor de inkomsten ja. in de Nederland ja. op de televisie. En, en nou, we gaan het straks van hem horen. Dus, Komt wel maar goed? Dus, ja, Kom wel maar goed. Ondertussen nou ja. even een lekker stukje muziek nog doen. Ja. Ja, dat is altijd aan het einde van de nummer. Maar dat geeft niet, dat maakt helemaal niet uit. We hebben namelijk ook een verzoekje. En uh, dat moet uh, namelijk uh, ook nog even gedraaid worden. En speciaal uh, voor Petra. Petra is druk aan het werk. Met, uh, ik geloof, van honderd uh, kinderen of zo. Weet ik veel. Ik hoop niet dat je op zo'n stins weg hoeft. Nee. Uh, je vroeger een nummer van de uh, Moody Blues. En ik heb hem voor je opgezocht. En wat denk je? Ik heb nog gevonden ook. Dus uh, we gaan eens even kijken of we hem aan de praat kunnen krijgen. Deze gaat speciaal richting Friesland. We hebben onderbreken, want uh, we hebben een bellen... en ik vind dat heel onbeleefd om mensen op uh, de vinkertaal te laten zitten, zeg maar. Ja, ja precies. Uh, ja, de Moody Blues, uh, onvergetelijke Onvergetelijk. Ja. Uh, ik beloof, later in huis uitzending, dan draai ik hem nog een keer. Ja, het zou gewoon dan helemaal, hè, he, ja. toch? Ja, dan draai ik hem helemaal. Want we hebben een telefoon, niemand minder dan René de Reus. René, goeiemorgen. Hele goedemorgen. Ja, een beroemde René inmiddels, want ik, ik zag jou vanmorgen op de televisie... in Goedemorgen Nederland... Ja, dat en, klopt, ja. ja. En dat was niet ja. zomaar natuurlijk, want René is, luisteraars, uh, een, een, bijna een heel jaar bezig om uh, een fantastisch Sinterklaasfeest te organiseren voor de kinderen in Zaandam. Ja, of Zaandijk, ja. moet ik zeggen? Dat, uh... Ja, Zaanstad, Zaandam. Ja. ja dus dat daar is natuurlijk de, de hoofdstad van de Jaffa's van natuurlijk. Ja. Uh, maar nee, uh, niet alleen uh, deed je dat voor uh, de 24 november... als jij dat voor de kinderen daar, uh, allemaal uh, organiseert. Je, deed het, uh, of je, je kreeg ook te maken met NTR. Want uh, in Zaandam komt ook Sinterklaas op televisie aan, hè? Ja. Ja. ja, dat klopt. Het nou, Sinterklaas komt vercorrigerend uh, in Zaandijk uh, aankomend jaar komt natuurlijk Sinterklaas, de landelijke Sinterklaas uh, aan ja. uh, in de provincie uh, Noord-Holland. Um, nou, daar zijn we natuurlijk zeer trots op. Ook voor de gemeente zijn we daar trots op. Het is uh, ja, uh, toch een eer dat toch, uh, uh, de NTR heeft uh, gekozen om uh, het in staat te uh, laten plaatsvinden. Ja. Zo'n kans krijg je natuurlijk maar één keer in de zoveel honderd jaar uh, dat het gaat plaatsvinden. Ja. Maar ja, goed, het kan nog een keer gebeuren... want Sinterklaas wordt zo verschrikkelijk oud. Ja, dat klopt. Uh, daar heb u uh, denk ik ook ervaring mee. Uh, ja, inderdaad. Uh, uh, ja, natuurlijk ook, uh, ja, natuurlijk, wij hebben natuurlijk uh, gesprekken gehad natuurlijk, uh, met de NTR afgelopen jaar. Ja. Uh, in juni zijn die gesprekken pas begonnen. Uh, vrij laat, om eerlijk te zijn. Ja. Uh, dat er ook gekozen werd om voor ZAZEL te kiezen. Nou, Toen heeft de gemeente ons uh, netjes... Uh, uh, geïnformeerd te op wat zou jullie vinden als Sinterklaas naar Zaanstad komt. Nou ja, we juichten dat natuurlijk allemaal toe uh, als organisatie. Alleen we hebben natuurlijk wel een uh, vraagstelling gesteld dus naar de NTR. Uh, hoe gaan jullie nou een keertje dit jaar om met, uh, met ons onze uh, pieten? Ja. Uh, nou ja, toen werd er gewoon gezegd, uh, nou uh, uh, dat, uh, dat wordt een mix van. Uh, dat wordt de rood dat wordt een blanke piet, uh, natuurlijk en uh, en er mogen dan uh, bruine pieten bij komen. Uh, nou oké, okay, dat was natuurlijk oké. Okay, maar het was uh, wel 70% uh, was Blanke en roetveeg. En dan 30% was het natuurlijk gewoon de traditionele Piet. Ja. Nou, wij als Sinterklaas Comité Saas dat, uh, uh, zijn daar uh, wij hebben een uh, verbinding aangegaan met het uh, sint pietergeel uh, landelijk. Uh, ...dat wij voorstanders zijn voor een traditionele Piet. Ja. En dat willen we zo in ere houden ook gewoon. Ja. Uh, en het heeft dan helemaal niks met een discussie te maken waar het over gaat. Uh, want daar kunnen we honderd uh, uitzendingen voor van uh, praten. Um, de, wij hebben toen echt gekozen, wij kiezen gewoon voor de traditionele Piet. Nou, hm. Wat uh, komt tot de verbazing dat afgelopen woensdag de NTR zelf landelijk bekendmaakt in de media en op televisie dat ze alleen maar met blanke pieten komen en pieten komen. En de, komen. Yes. Uh, en de traditionele pieten wordt gewoon in één keer, keer weggeveegd uh, uit hun eigen woorden. Mm -hmm. uh, toen hebben wij haar besloten, uh, dat wij hebben gezegd ook gewoon, uh, dan, wij leveren sowieso zo, zo dit jaar geen pieten uit aan de, aan de landelijke intocht. Uh, mede omdat duwelijk, de, de, de comité's vanuit Zaandijk en Koog en de Zaan... Uh, hun eigen, omdat dit jaar daar de landelijke toch komt... Uh, hun eigen mensen zouden ze, zeg, moeten opofferen, omdat er geen uh, Pieter zou komen. Nou, en maar wij... bovendien worden mensen dan herkend natuurlijk. Hè? Want als, als, je, als, Roessig, ja. de, de, als je dan uh, uit, uit Zaanstad komt en je doet mee als, ja. als Pieter Baas... Dat wordt het gewoon herkend, als uh, niet meer als uh, de hoofdpiet van Zaanstad, maar gewoon als ze zegt als uh, hey, René, daar loopt René. Of dan loopt iemand uh, Charles, ja. of dan loopt Uman Willem. Ja, dat is het wel. Uh, ja. En dan word je gewoon herkend. Nou, en wij zeggen dan gewoon keihard ook gewoon. Ja, dan is het einde van je Piet-carrière. Je kan je omsmieken en je bent af. Uh, want je bent gewoon herkenbaar en je bent geen Piet meer. Je bent niet meer geloofwaardig. Uh, uh, geloofwaardig, ook in het sprookje. Ja. Wij hebben, toen ook, wij hebben toen ook gezegd, ook gewoon tegen... Wij hebben heel kort aangegeven, we hebben niet gezegd dat wij uh, niet uh, uh, ons terugtrekken. Nee, wij hebben gezegd, wij leveren geen Piet aan deze organisatie. En wij komen, wij komen niet, uh, wij gaan niet in de, de gedenkwijze van de RTM mee. Nou, toen dreigden ze waarschijnlijk Piet tekort te krijgen, dat en, klopt, Vond en, het en, toen en, van zijn Zuid-Oekraïne. Ja, en toen hebben ze het maar alsnog beslist om, om toch ook voor de traditionele zwarte Piet te kiezen. Ja, dus ja. Uh, gisteravond uh, heel laat 11 uur uh, word ik gebeld. Uh, nog uh, na 396 telefoontjes die ik gisteren heb gekregen. en ongeveer 1700 e-mails binnen heb gekregen. met uh, positieve uh, reacties erop. Mm -hmm. uh, want 10 uh, negatieve levert 1000 positieve op, zeg ik altijd maar zo. Dat is. Ja. Uit het hele land, maar ook over de hele wereld hebben we berichten gekregen. Uit Australië en Curaçao gisteren berichten gekregen. Echt waar? Zeer, uh, ja, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer lovend. Ja. Uh, um, dus uh, daar waren we zeer erkend mee. Um, toen, hebben we ook aange... toen hebben de NTR toch uh, een spoedgesprek aangevraagd, ook met de gemeente. Want ze zagen de buien hangen. Uh, dat wellicht misschien, dat is wat helemaal weer erop afkomen. En dan hebben ze een groot probleem. Ja. Ja, wij uh, hebben ook aangegeven, ja, uh, hoe zo geloofwaardig ben je nu nog naar alle kinderen en mensen toe als NTR zijnde? Ja. Nou, dus, uh, en dat heb ik uh, ook bekendgemaakt uh, vanmorgen op televisie ook gewoon. Ja, de, het vertrouwen van de NTR is al een heel beetje ver uh, diep gezonken. Uh, omdat ze zeggen, u gaan nu wel opeens Pieter me nemen. Opeens, ze moeten eerst allemaal verdwijnen en dan gaan ze ze terughalen. Ja, ja. dat vind ik heel raar. Ja. Nou ja, goed, uh, uh, want, want jij bent ook nog betrokken, uh, die pakjesboot die blijft nog twee dagen liggen. Ja, en, klopt. In ieder en... geval de pakjesboot in uh, Zaandam, die komt gewoon twee dagen ook nog te liggen in Zaandam bij het Zaantheater. Heb ik nu een verrassing uh, voor je? Uh, heb ik nu een verrassing voor je? Let, let op, René. Goedemorgen, nou. Ongelooflijk dat ik nou René aan de telefoon heb. Nee. Dag Sinterklaas, hoe is het met u? Nou, De verrassing. Ja, fantastisch. Ja. Ik, ik, ik zal je vertellen, ik, ik ben in Nederland op dit moment. Ja, ik heb, ik heb het niet aan je willen verklappen, maar ik ben in Nederland. Want ik, moet, ik ben met een Boeing 747 ben ik hier gekomen. omdat ik vast een lading cadeautjes voor jong en oud vooraf wil brengen. Want het is niet meer met die pakjes met die boot alleen te doen. Hè? Ik heb gewoon ruimtetekort en ik wil het allemaal met spoed afhandelen. Want zeg maar wel logistiek. U weet wel wat dat betekent, hè? logisch niet. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, dat is... eh, dan moet het voor Sinterklaas ook mogelijk zijn... om, om snel bij de mensen te zijn? Nou, Va van Vandaag. En ik denk, nou, dan loop ik ook even... bij Sivam Zandvoort, met de studio... Eh, loop ik even ja. naar binnen... om even met René te praten, want die kans mag ik ook niet eh, missen. En ik zag je vanmorgen op televisie. Ik was zo trots op je, jongen. Ja, dat ben ik zeer erkend. Dat doet me een, een deugd in Sinterklaas. Echt, nou, helemaal, ik ben helemaal trots op u. Ja, en hoe is het met hoofd, Piet? Nou, de, de, de, die, die hoofdvied hebben op het moment wel erg een beetje... Ja, die hebben het wel heel druk gehad de afgelopen dagen. Ja. Uh, dus die, uh, ja, die is er heel druk mee bezig. Ook voor zijn voorbereiding voor het grote Sinterklaasfeest. Ja. Uh, ja, nou, dat ook iedereen ook, ook voor een traditioneel grote Sinterklaasfeest te mogen vieren in Zaanstad. Dus iedereen is welkom op 24 november. Ja, en, en, en hoe, hoe, hoe zit het nou met die... Met die, uh, met die uh, uh, even kijken hoor. Uh, uh, 18 november en 19 november, want ik ben ontboden... Om, om dan terug te komen op de boot... terwijl ik er natuurlijk al zaterdag al de hele dag op sta. Nee, dus nou, ik zat er eigenlijk niet op te wachten... om nou zondag en maandag ook nog weer op die boot te, te zitten. Ja, ik ging toch de boot in, hè? Ja, dat klopt, Sinterklaas, Maar u moet toch ook uw voorbereidingen goed treffen... voor uh, het, het grote pakjesavondfeest natuurlijk. Ja, maar, maar de mensen kunnen op die boot... Kunnen ze, kunnen ze bij mij op visite komen, heb ik begrepen, hè? Nou ja, Sinterklaas, ze mogen kijken bij u in de keuken zelfs. Dus Is dat waar? Van, van uw organisatie... Uh, mogen ze komen kijken. Dus ze komen kijken in een bezoekje in uw werkkamer. Ze kunnen kijken uh, in, uw, uh, in, de, in de keuken. Ze mogen kijken in het pakjesruim. Ze mogen kijken in de inpakkamer. En, uh, en het is de boot waar, ook, uh, waar ik op ja, televisie dat, mee aankom. Dat, ja, Sinterklaas, het is on, dat is de, de boot waar u mee aankomt. Nou. Wat leuker, nee. Ik moet ik moet, ik moet er weer heel snel vandoor. Er staan een aantal pieten voor de deur die staan te klaksoneren. En die willen dat ik. Ja. we zijn met de auto dit keer. Ja, eh, dus ja. ik moet weer weg. Maar ik geef je Sharon nog even. Ja. Nou, Sinterklaas, ik zie u gauw, hè? Ja, oké. Okay. dat Dag, da dag, dag. Dag, Sinterklaas. Ja, wat leuker, nee, dat hij binnenkomt lopen. Hè? Ja, ja. Toch een <lacht> ongelofelijke is al. Ja. Ja. Alles kan me zien, Ja, ja, ja. Hé, René, maar bijzonder bedankt dat jij even in de uitzending wilde komen. Heb je nog iets voor de luisteraars dat je zegt dat ik nog even kwijt? Nou ja, in ieder geval. Hey, uh, hey, wilt u gewoon voor een traditioneel Sinterklaasfeest? Ik zou zeggen, kom langs op 24 november. Uh, in Zandam zuid daar komen we aan... met een mooie rondrit door de wijk heen... en de groot op de Burg in Op oh, de Burg, zo was het plein, ja. hè? Dat, dat, zo heet het plein, ja. ja. De Burg, ja. Nou, en ik weet uh, uit ervaring... want ik ben ook wel eens op bezoek geweest tijdens zo'n feest... dat het uh, een grote ja. happening is. En, uh, ja, dat klopt. Nou, geweldig. Ik wens jou uh, uh, ja, toch een, een, een periode nog van rust toe... want je hebt, nogal, uh, je hebt, het, je hebt het nogal hectisch gehad, hè, toch? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel een hele periode. Ik, uh, mijn telefoon die blijft me roodgroeiend. Yeah. Uh, het is echt over echt, echt alle media aandacht uh, voor, voor de pers uit uh, de hele perswereld en de radiowereld. Uh, yeah, yeah. Uh, die bellen mij op. Ja, yeah, nou leuk. Voor, voor een antwoord. Ja, en wij zijn gewoon echt een uh, uh, het mooiste, we zijn herkenbaar. Dus uh, nou. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Nou, dat, dat, uh, nogmaals dank voor het gesprek. Ik wens jou een heel goed weekend ja. en wij spreken elkaar vast nog. Ja, dus inderdaad. Oh ja, Charles. Ja. Als er nou mensen nou wat willen weten, kunnen ze naar onze website www.sintinzaastad.nl voor alle informatie. Er ja. uh, staat ook een kopje met alles uh, over het feest. Ja, wat, wat ik uh, nog even wilde vragen, terloopt, ja. uh, hoe zit het met demonstraties? Uh, de demonstraties ook. Uh, we hebben natuurlijk een goede gesprek ook met uh, de veiligheidsadviseur van, uh, van Zaanstad. Ja. Uh, daar kunnen we niet zo wel over zeggen. Wij proberen het gewoon echt zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Ja. Ja, dus wij hopen dat het gewoon echt ook een kinderfeest blijft. En dat, dat hoop ik ook met harte. Nou, ik, ik met jou natuurlijk. je hey, dankjewel hè. Goed weekend. Doei doei. Fijne uitzending verder. Doei. Doei.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 Ja, het Sinterklaas-gebeuren, uh, het komt allemaal steeds dichterbij. En uh, wij proberen toch gewoon iedere keer in de uitzending Sinterklaas even aan de telefoon te krijgen. En uh, ja, eigenlijk kwam hij al spontaan binnen. Er staat een keer een man achter mij. Vanuit mijn ooghoeken zie ik dus een nog rode vlek. En ik denk, wat is dat toch? Dus ik draai mijn hoofdjes naar rechts. En wat denk je? Een, een tabbert, een mijter. Een, uh, ik zeg tegen Sinterklaas, ik zeg, uh, schimmel? Nee, zei die, daar ben ik al heel lang vanaf. Zo jammer, hè? ja. Nou goed, maar uh, ik, zag, uh, ik zag nog iemand binnenkomen. En, uh, dat is de professor. Maar Harm, Harm, haal jij die professor even naar Samen, de Zal even met want hij krijgt de, de lift weg. Hij is een beetje slechte been op de hoogte. Hoe komt dat? Geen idee. Waarom niet? Nou, de man loopt gewoon ongelukkig op het moment. Ja. Dus ga hem even helpen met de lift, als je het goed vindt. Ja, helpen. Ja, okay. Moet ik, ja, weet je wat, dan draai ik in ieder geval nog even een nummer... wat ik heb moeten afbreken, helaas. Er uh, was een van de Moody Blues, de Forges, die wil er even nieuw instarten... want anders dan vind ik het weer sneu... de vraag. mensen verzoekjes aan en dan draaien wij ze niet. Dus dat Is goed niet. hoor, ga, ga je gang Willem. Voor de tweede keer de Moody Blues met The Voice. Ja, ja, ja, ja, ja. goedemorgen ah, samen. Ja, daar is ie hoor, dames en heren. Ja. Heeft Harm je je binnengeladen? Ja, ik heb hem... Hij is zojuist met de lift naar boven gekomen. Dag, professor. De harm, kerel, denken is weten. En die lift ben ik alweer vergeten. <laughs> ja, dat zou ik ook doen. Ja. Maar ja, je moest straks wel weer naar beneden natuurlijk. Hoe gaan we dat doen? Uh, nou ja, dan, dan, dan laat ik me dus nooit glijden. Je kunt natuurlijk al gewoon bij, uh, bij je mama, mama harms uh, op de rug gaan zitten natuurlijk. Dat zou ik ook kunnen proberen, maar het, het vrouwtje is al een beetje gammel... dus dat ga ik maar niet doen. <lacht> uh, okay, jullie hebben mij een hele ochtend jullie mee gevraagd om het enigszins iets toe te lichten. Ja, ja nou eigenlijk komt dit van de luisteraar. Um, ja, Die zet die dus met een, een, een plaat, een oud nummer eigenlijk al. Ik heb het er speciaal opgezocht. En uh, de tekst van, uh, van dat nummer... Uh, ik kom daar niet zo uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Uh, een uh, antwoord opgeven, dat kan niet. Denk je wel, want denken is weten. Hè? Ja, dat dacht ik wel, maar toen ik daar aan dacht... was ik het alweer vergeten. Dus, ja. Uh, ja. Nou goed, ik, ik zal eens mijn best doen om dat... Uh, de lyrics in het Engels. De lyrics in het Engels. Om die te inventariseren... en vervolgens daar een uitleg over te geven. Zal Laat ik het, het nummer wel, maar uh, ja. gewoon uh, instarten? en uh, Laat het maar passeren. Nou, ik ben heel erg benieuwd... wat, uh, wat de luisteraar er zelf van vindt. Ik hoor graag reacties. Nou doe je jas uit... en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter... Ik heb de kachel laten branden. Die regen hè, daar vind ik ook niks aan. Nou, ja, maar, maar Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Dat is natuurlijk een fabeltje, hè? Want als je je koude handen hebt, dan doe je je jas juist aan. Ja. Bovendien ook nog wanten of leren handschoenen. Ja. Uh, maar je gaat niet je jas uitdoen als, als je koude handen hebt. Dus dat is flauwekul. dat begint het al meer. Ja, ja, ja, ja. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Kou, koude jatten aan mijn lijf. Ja. Dat wil gewoon zeggen dat je dus last hebt van zakkenrollers... die proberen uh, van je lijf te jatten. Ja, ja. En daar wil je dan ook van. Dat snap ik ook wel. ja, ja dat is tot nu toe. Dat is, het is een, wel duidelijk, ja. De hele duidelijke tekst. Het lijkt wel winter. Nou, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Want als je naar buiten kijkt, zie het zonnetje schijnen. ja. Bovendien nou, wordt er gezegd dat er ook nog de kachel aanstaat. Ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Nou, is het natuurlijk volkomen onzin, want de ja. zon schijnt buiten. En die regen, nou, die regen is ook niet. Ik denk dat ik, dat ik nog maar een stukje. Dat deel, ja? van, dat deel van het lied klopt al niet. hè? Nou, dat, is al, dat is al denken is weten. Uh, dat heeft Astrid Nair ook uh, waarschijnlijk wel gespeten. Dat, dat, dat, dat. Zeg wezens lief, wie niet even langer blijft. Er gewoon een meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven die veel beloven en niks doen. Dat is niets voor mij. Ja, ze is even, even, even denken, uh, beloven en dat is niks voor mij. Wat zou zij dan überhaupt beloven? Dat is wel een uh, ding om over na te denken. En dat is dan ook weten. Uh, zij belooft waarschijnlijk dat ze dan ook lief voor me is. Voor jou. Ja, want ja, ja. daar begint ze ook mee zeggen. Wees eens lief. Wil je niet even langer blijven. Maar wil ze dan niet dat jij lief bent? Ja, dat moet ook natuurlijk. Ik, ik moet dan ook lief zijn. Want als ik niet lief ben, kan zij ook weer niet lief zijn. Hè? Dus dat, dan leg je er gewoon een meijer bij. Is dat de buurman? Nee, dat is, dat is meneer Meijer. Dat is meneer Meijer. Die woont naast haar, dat klopt. Ja. Maar een meijer was vroeger ook in de gulden tijd. Oh. Denken ik, ik is weten. 100 gulden ben ik nog niet vergeten. Nee. Dus dat is een mei. Dan leg je er gewoon 100 gulden bij. Ja. En wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Kan ook niet, want ik ben professor en ik ben een man. Dus dat klopt ook niet in de tekst. Die veel beloven en niks doen, dat is niks voor mij. En dan vraag ik me nog steeds af, wat doen ze dan eigenlijk, hè? Doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou, we doen wat we doen. Ja, dit begrijp ik volkomen. We, we doen wat we doen. is gewoon afwassen met elkaar. Hè. Want uh, ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Dat wil zeggen dat de meneer die dus op dat moment bij haar aanwezig is... die ja. doet dat er afwas mm -hmm. en dat doet hij thuis niet, hè? Nee, nee, nee, dan dus, zegt hij... Uh, nee, is mijn werk niet, is mijn werk niet, ja. Dus dat is gewoon een kwestie van soppen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan doe je een beetje glijmiddel in ja. het water. Ja. Sorry. Ja, nee, natuurlijk. Nee, nee, ik verslikte me even in een uh, Sinterklaasje. Ja, denken is weten. Denken is een beetje weten. glijmiddel mag je niet vergeten. Dus dat gaat dan in het stopje. En dan, uh, dan gaat dat bruisen. En, en, en uh, net als jij. Ja, nou, meiden, alsjeblieft buiten. En, uh, ach kom nou, we ja, doen ach, wat, wat we doen. De afwas met goed fatsoen. Dat is voor mij de enige logische verklaring van dit deel van de tekst. De Chorus. Ik, uh, ik hoop dat we dat is van, ik wat, gore, van, wa, wat waar, is. Uh, ja, is, het is. Wat gorus. Ja, Chorus. Het is gewoon Ja, Ook oh, de gorus. Ja. Ook dat heet de een, ja. een, een couplet. Ja. ja. Nou, ik hoop dat we dat ze wel iets positiefs gaat doen. We wachten af. Ja. Ik heb moeder laatst een reiskado ah. gegeven. Anders had ze de eigen zuster nooit gezien.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 Het is pas 12 jaar, die kleine meid. Dat zeg je dat toch niet? Dat is ongelooflijk. Nou, je kan de kleren krijgen, dan gaat, gaat ze kleren ook kopen met dat meisje van 12. Ja, ja. Uh, uh, de moeder heeft de laatst een reis gegeven. Die, die wou ze gewoon weg hebben. Dus ze zegt: Nou, ga jij maar naar Canada, dan ben ik een tijdje van je af. Ja. Dat is de enige verklaring die ik daarvoor heb. Hoewel, dan zegt ze ook weer, anders had je je eigen zuster nooit gezien. Nou, dat is alleen maar, als je het ziekenhuis ligt, dan zijn de zusters om je heen. Normaal gesproken, ik heb ook geen zuster namelijk. Dus dat klopt ook niet aan de tekst. Ik mag die ziel nog eenmaal graag gelukkig zien. Nou, dat vind ik positief. Ik mag de zielen om mij heen ook graag gelukkig zien. Denken is weten, gelukkige zielen mogen wij niet vergeten. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom.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 Die ook gehoor was. Uh, Kijk, lees ik het toch goed? Ja, ik doe wat ik doe. Vraag niet waarom. Nou, ik zal niks vragen. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Het is sowieso dom. Het is een beetje dat je zegt van nou, nou, nou. Willem, no, no. Ik, vind het, ik vind het bijzonder dom, moet ja, ik zeggen. Ja, ja, ja, uh, ja. Maar ik vraag ook niet aan jou waarom jij uh, hier radio maakt en niet bij je vrouw. Nee, dat is, uh, dat is precies het. Thuis, kom thuis nou, hebben we dat niet. Ach, ja, kom, kom nou, nou Willem, ja. we doen wat we doen. Ja. Nou. Het nou. schijnt ook niet druk te zijn, luister maar. Ja, maar ik, ik vraag me toch af, ik, uit deze tekst... ik heb geen idee wat, wat, wat voor beroep dat ze heeft. Is een glazenwasser of zo? Uh, nou, ze, ze, ze wast wel, Ja. maar dan mannen de afloop. Oh? Ja. Nee, het is niet druk, je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil...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 Ja, de eerste keer dat ik iemand zie genieten van de afwas dat is ongelooflijk. Hè? Ik, snap, ja, ik snap de tekst niet helemaal. Nee, nee, nee, nee, nee. En je bent vandaag de tweede. Hè? Ja. Het is niet zo druk, je bent vandaag de tweede. Dus het is de afwas van de middag, zeg maar. Hè? Want de ontbijt heb je dan, dat wordt er afgewassen. En dan de tweede, dat is dan de, de middag afwas. Ja. De brunch, hè? Of, de, of de lunch. De brunch, ja, ik denk toch wel brunch. Want het is, ja... Ze zegt dan, wat doen we op zijn Frans of plaatjes kijken? Misschien weet ze nog niet wat ze wil eten of zo, denk ik. Dat, dat denk ik ook. Ja. Uh, uh, op zijn Frans, ja. Nou, dat is... Uh, uh, dan ga je gebukt onder bepaalde, bepaalde ge gevoelens. Ga je dan gebukt, heb ik begrepen. En dan zeg je, wie wie, wie wie. Ja, ja. Wie? Mama, mama. Ja, nou, dat terzijde... Uh, ik ben vandaag alweer tevreden, zegt ze dan, vooral ja. als je nog wat extra's wil, dus nog een keer afwas. Het is wel, uh, het is wel over, een uh, over ja. enthousiast figuur. Ja. Nou ja, vooral zo'n plaatjes kijken. Nou, plaatjes dat, die draaien wij vanmorgen voor de luisteraars, leuke plaatjes allemaal. Uh, dus dus dat, dat, is, dat sluit aan bij het muzikale, zeg maar. Toewees ja. is uh, tof. Tof? Ja, ja. Toffie? Iets met toffee Ja, ja. Of heb je al niets meer, Willem? Heb je al niets meer? Heb je al iets meer? Een speculatie heb ik nog wel, maar geen toffie. Ja. Uh, nou ja, ja, vooruit, het kan me ook niet schelen. Ja. Toen kom maar hier en geniet maar eens een keer. Weer afwassen. Nou ja, nee, ik kan me alleen maar bedenken, Willem... dat uh, dan genoten wordt van muziek. Nou, weet je, ik, ik draai dat laatste stukje nog eventjes... en dan wil ik dat we gaan een toch hebben. Want ja, uh, gaan we ik dus hoop dat je de antwoorden hebt. Daar gaan we er serieus op in, ja. ik doe, wat ik doe.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 Ja. Nou ja, maar mag de professor even wat vragen? tussendoor? Professor, oh, oh, ik vraag toch ook niet van waarom je het hier doet en niet bij je vrouw, maar je bent nog niet getrouwd? Ik ben inderdaad niet getrouwd. Uh, ik, ik doe het dan ook niet bij mijn vrouw. Maar waar doe je het dan? Ja, professor, we willen wel graag weten waar je het dan doet, hè? Willem, vind je niet? De professor moet wel eerlijk open boek spelen ook. Hè? Mag deze beker aan mij voorbij gaan? Oh, George Baker. Het heeft iets met George Baker Waarschijnlijk te wel, waarschijnlijk ja, wel. Ja, Little Greenback, hè? Ja, en die, ja. hij lag, lag ook op die Paloma Blanca, zeg maar. Ja. Ja. Ik heb inmiddels begrepen dat dit, uh, dit liedje dus gaat over een dame van lichte zeden... Oh? Uh, ...met heren uh, die dan snel zijn tevreden. Ja. En die zijn gericht op beneden. Ja. Heeft niks met de lift te maken. Niet? Nee, het is gewoon een kruistocht, uh, uh, uh, zeg maar, in de moderne tijd. Dus het, het antwoord eigenlijk samenvattend... Dat uh, het gaat over een hoertje wat uh, haar verslag van de dag uitlegt... met ik doe wat ik doe. Ja, ja. ja een soort dagboek. Uh, ja, een soort dagboek van, van uh, een prostituee, zoals ja. dat dan heet. Ik hoop niet dat ik nou, uh, ik hoop niet dat ik nou ja, luisteraars wegjaag, maar... Uh, nee, mij... maar we leven, in een, uh, we leven in een vrij land, uh, Ja, denk ik, je komt er uh, ook wel weer overheen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Toch? Nou, ik, ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken. Ik zal u een, een kopje koffie in doen. En, uh, u had een, al sowieso een verzoekplaat aangevraagd en ik heb hem klaarstaan. Wat heb je dan klaarstaan, Willem? Uh, speciaal uh, voor de professor. Had, je had, nou, je had van mij toch ook nog een plaatje beloofd? Misschien is het wel dezelfde en dan hoef je niet twee plaatjes nou, te Nou maar... ja, ik vind de professor van, vanuit mijn, mijn simpele opinie uh, toch wel een helder licht. Dus uh, vandaar uh, dit nummer. Ik ben veel te trots om geld te geven. Ja, waarom sta ik in de kou? Je moet weten dat ik ga. Oh, als het bij je zijn geweest. De nacht. Ja, André Haas is het rode licht. Ja, sluit allemaal op maar elkaar aan. Hè, die Lekker, wonderen. hè? Ja ja, ja, ja, ja. ja. Volgend onderwerp ook, trouwens. Ik zie trouwens iets de trap opkomen. Ik weet niet waar dat is, maar... Harum, ja. kun je even kijken? Ik zal even kijken. Wie komt, ja. in, wie komt er naar boven, dan? Geen idee. Wat is dat nou? Er staat niet te geloven. Er staat een heel, een heel korst met... Oh, die man heeft een doedel van een zaken, Zie je dat nou? Ik heb geen idee. gaan ga eens kijken, jongen, want... Hij heeft een keeltje aan, dat wordt leuk. Wat, leuk. Heeft, wat heeft hij aan? Een keeltje. Een keeltje? Ja. zou we keeltje, niet kunnen geven? de voor schotjes. Beetje, ja, ja, ja, ja. Nou ja, we halen hem wel even naar voren. Meneer, goedemorgen. Meneer, u staat helemaal schots en scheef. Hoe komt dat nou? <laughs> Ik hoor het dan wel weer, ja. Nou, nou uh... maar dat, uh, hoe, hoe heet zo'n ding ook weer, meneer? Yes, well, it's uh, Scottish... Uh, uh, doodle -zag. Ik weet niet. Ja, de rest staat gewoon buiten te spelen. Uh, uh. Mag ik vragen wie je bent? Well, I'm, I'm I'm coming from Glasgow and, uh, and I uh, was in the area of uh, Dunkerque in France. Yeah. Ja. And because I went over by boat from, yeah. from Dover, yeah. The White Cliffs of Dover. And then I went to uh, Dunkerque. Daar, daar hoor je toch niks aan wel? In Dover. Nee no, no, no, no, no, no, no. That, that was not necessary. I came to, I came to... One down. moment, please. Uh, Harum, yeah. kun je even dat raam dicht doen, joh? Want ik versta er helemaal niks van. Oh, ah, yeah. jee. Ik vind het wel interessant. Ik vind het zo leuk, die schot. Kijk hem naar de... Oh, kijk hem naar Huppelen. Een echte pijper, hè? Ja, ze is, is een echte... Een echte pijper. Een echte, ja, ja, ja, ja, ja. Een schotse pijper. Zo, dit scheelt wel in met het raam dicht. Dus. Dank je wel, Harum. Uh, ik neem jou als interview af. Jij was die beste man aan het interviewen... Uh, ja, doe maar. Neem me maar over. Ja, nou meneer, u heeft dus die mooie doelenzak meegenomen... uit Schotland vandaan, want u komt uit Glasgow, heb je gezegd. Uh, dat bleek ook wel net, want u zegt, vul me Glasgow. Uh, hij wil meteen wijn uh, hier op de vroege ochtend wil. Nee, nee, nee, nee, koffie kan die ruimen. Oh, nou, kunnen u een glas wel met koffie vullen? Well, I like, I like coffee, And because in Glasgow I also have a lot of coffee... Uh... Uh, about uh, 50 coffee uh, a day, so, uh, yeah, yeah. Yeah. so uh, I'm, I'm used to coffee. But I'm also used to playing the the the the pipes. I'm I'm I'm, I'm of playing the pipes. Ja ja yeah. ja ja. Ik ik ik weet. U verstaat ook Nederlands of niet? Eh uh, well you try me out. Ja ja. Check it out. Check nou, it out. Nou weet je ik, ik had een ik had een een, een buurman, en die deed dus ook. Die speelde ook op zo'n uh, zo'n zak maar van die. Uh, yes. Ah translate for the uh, Scottish people. Ja dat doe je zo maar. You en, uh, en en zijn vrouw die uh, die uh, ja die die vonden altijd wel fijn om er ook eventjes zeg maar ja ook eventjes. Uh, uh, aan, die, aan die ene pijp, maar ze zeggen altijd... de ene die smaakt altijd naar koffie en de andere naar tabak. Hoe, hoe kan dat? I don't know. Je weet het niet? I don't know. Nou, denk ik, zal een intelligente vraag stellen. Nou, Harm, neem jij het maar over, want... Uh... Nou, ik wil het nog eventjes hebben over, uh, over een, een, een nonnetje. Een wat? Een nonnetje... Een non, dat is Frans even niet, hè? En, en, nou, dat is zo'n zuster die met van die kapjes op loopt en dus zo... die ook in de kerk woont of in het klooster. Ja, ja. Een nonnetje. Die kwam bij de pastoor vandaan. Ja. En liep zo te huppelen. Ja. En toen, toen zeg ik tegen de, tegen de nonnetje... waarom loop je zo te huppelen? Dus toen zegt dat nonnetje... ja, de pastoor die ging met een heel groot ding erin... en die kwam met een heel klein dingetje eruit. Nou, dan moet er nog een stukje in zitten. <lacht> En dan wel onder het genot van en Jongens, wat een rare uitzending is dit. dit kan dan niet normaal. Uh, die, die, die Schotse meneer... Uh, ik, yes, uh, yes, yes, yes, I'm, I'm still here. But I, I, I, I got to go outside now because my, my uh, drum band... Yeah. My Scottish pipe band... Er staan veertig man buiten, yeah, jongens. Ja, they're all piping. Wat doen ze? Piping, they're ja, all ja. piping, yes. Ja, uh, mijn Engels is not very well, maar oh, ik komt vind het wel. zo mooi dat ze allemaal pijpen buiten... Nou, in ieder geval bedankt voor het, ja, uh, voor het interview. Want, uh... Laat nog eens even horen die pijpen, Willem. Doe even de raam op hoor. Ja, dit is niet een man, man. er staan wel veertig man voor de studio hier. Nou, even het raam dicht hoor, want anders verstaan we elkaar echt niet, jongens, sorry. Ja. Uh, so, nou, ik vond het wel een genot hoor, ik heb echt wel genoten van die, van die mannen met die, met die mooie keeltjes aan. Want ja, van, ja, ja, wat... wat uh, van seks, ze staan wel leuk. Ze staan, ze staan leuk ja. hè, ja, nou ja. Ik wil er ook een. Ja. ja. Ga ik hem doen? Alsjeblieft normaal. Ik heb al moeite dat je zo loopt met, met die geel gespoten haar en zo en je rost gespoten haar af en toe. Ik wil dat je gewoon gedraagt en, en ik vind het niet dat je in die raken rokjes loopt. Dat is voor meisjes, niet voor jongens. Je nee, mag ook niks. Ik snap het ook niet hoor, mama. Wat je ja, denkt, wat gaat er mee met de Malberg tijd? Dat staat toch wel leuk? Ja. De mensen lopen tegenwoordig ook met spijkerbroeken die helemaal stuk zijn. wil. Maar heb je wel gezien? Ik heb wel gezien. Al ja. die gaat in de knieën en zo. En mama gaat in de, uh, de, Kijk eens even naar buiten, haar. want uh, die jongens gaan weg, zie ik. En, ja. Ze zitten achter met jammer. een doedelzak te zwaaien. Ach, wat jammer. Nou. Ja. Ja. Dag, jongens, dag! Weet je wat ook zo leuk? Want je hebt het nou over doedelzakken. Ja. Je hebt nog zo'n leuk nummer. Moet je nou even voor me opzoeken zo? De Muller getaier. De Mollof of... Moll Gintyre. Nee, je bedoelt Mollof Gintyre. En dat wordt gezongen door Paulus McCartney. En dat, dat is een heel mooi nummer, ook met doedelzakken. Ja, ja. Mollof Gintyre. De C-rolling in the, my, my desire. Zoiets. Ja. Ik, ik, je, heeft je weet niet helemaal meer de, de tekst. Uh, een de, moeder Harams, heeft u er wel eens over nagedacht om, om zangles te nemen? Nou, ik, ik ben zelf zangpedagoge geweest. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen van... Uh, doe maar niet. Nou. Hi, oh, sorry, e sorry, heb je, sorry. Heb je nou mijn mel van Gentaier gevonden? Of doe nou, je eens moeite om mijn mat te zoeken? Nou, wat het is, ik hoor, ik hoor muziek. Maar, maar maar niet zo fel tegen Willem. Hef het sorry. Mijn moeder kan af en toe ook heel fel uit komen. Hè? Ja, Als die doelzak niet de... snel genoeg komt... Ja. nou, dan, dan heb je een probleem, hoor, Willem, met mijn moeder. Nou, dat heb ik nou, inderdaad. dat heb ik inderdaad. heb ik een zeker raad... probleem. Want ik had het mijn moeder van taaien gevraagd. Van wie? Van die bieteljongen, weet je wel, die Beatlesjongen. Ja, dat mijn... weet ik ook wel. En die stond ook klaar. Maar je, ja. gaat, je gaat altijd gelijk aan alle kabels trekken hier. Dat, dat, dat moet je niet doen, want... De C-rolling in, zo maar die saaier toch? Ja, ja. De moe... De moe van... Mo mo mo mo mo nou, vooruit. Kom op, Helm. Nou, vooruit. Even, even de zak opblazen. Ik hoor wel gebrom. Hoor jij wat? Ja, ja, ja, maar, ja. Wat, wat, wat, wat ik gebrom. Nou, ik ga hem even voor je opzoeken, want uh, dit wil niet. Misschien, misschien op de andere computer, ik weet het niet, maar... Uh... Nou, luisteraar, er wordt op dit moment dus gezocht naar de mail van het van. van Ah oh, kijk, er komt hij aan, mama. Zo oh, wat leuk, wat leuk. Dankjewel Willem. Het Ik knetterrek ben niet gaan eten. Is always The mountains With valleys Of green Past painted Deserts The sun sets on fire Ja, Mollofkin Tijer, ja. Ik, uh, ik kreeg uh, reacties van, uh, van luisteraars van uh, wat een gezellige rommeltje is er bij jullie. Ja. En uh, het is toch wel knap dat jullie dat zo kunnen spelen. Nou, wees gerust. <laughs> nee, het valt reuze mee? Maar we zitten hier te switchen met uh, verschillende audiobronnen en zo. En, uh, ja, maar ik kan u wel verklappen, luisteraars, dat Willem heeft er vier weken stress van. Hè, voor, van deze, of z'n minst. Van deze uitzending, toch? Ja, absoluut. Is, is, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, de, de, zoek je ook psychische hulp na afloop. Dat je zegt van ik. ik... Nou, ik neem nog even contacten met de professor. Oh ja, want die, die heeft ook psychiatrie hier gestudeerd. Nou, sinds weet ik, je Dus ik, even, ik weet je, met je, er praat wel. Weet ja. je het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? Nou, vertel. Serieus? Nou, vertel maar. Nou, een psychiater, ja. die mag naast het feit dat hij dus het beroep van psycholoog uitoefent. Ja. ook nog eens medicatie voorschrijven. Oh, ja. oké. Okay. Hij, hij is dus bevoegd om. Uh, ja. Uh, jou met medicijnen weer op het rechte pad te helpen. Oh. Het ontspoorde pad van de psyche, zeg maar. Ja, ja, maar Dat is goed. het eigenlijk, hè? Als dat oh, ja, twee mensen niet ontspoord zijn, dan zijn wij er toch wel, denk ik. Wij zijn helemaal niet ontspoord, joh. Jij hebt dan nog bij de NS gewerkt, dus jij bent... Ja. Uh, ik, uh, ja, ja, ja, ja, ik, uh, wat, wat was ik? Ik uh, kon kiezen, ik tussen twee banen... Uh, of hoofdconducteur, nee, dat was ja. de ene, ja. uh, of kedenkedenk. En wat is kedenkedenk? Is dat ja. een machinist? Nee, nee, nee, dan oh. moest ik nee, bij Guus meer de tuin doen. Oh, Ja, dat is, uh, <laughs> ja, ja. Ja, dat is ook leuk. Maar ja, uh, ja uh, blaadjes op de rails weer, hè? Het is natuurlijk herfst. Ja. Dan We krijg weer blaadjes op de ja, rails. Ja, dan, dan slippen de wieltjes en zo. En ja, dan, uh, ik ben, op zich ben ik pro-rail, maar uh, dan uh, is het, gaat het een beetje mis met pro-rail. Dan heb ja, ze de handen klopt. vol aan die, uh, aan die ja. blaadjes. Hè? Nee, dat klopt helemaal. Dat, uh, dat hele netwerk dat wordt uit elkaar gerukt. En, uh, ja, ik ben pro-net. Dus, uh, en uh, dan houden ze wel een beetje wisselgeld. En het, dat doen ze dan voor de stil. Jevrouw, jevrouw. Als je uh, op de juiste manier blijft rangeren. Dat, is ook, dat heeft er ook mee te maken. Ja. En, maar als het zijn op rood staat... dan ja. uh, moeten we bijna met de uitzending stoppen. Want ik kijk niet op een klok Ja, in het is acht minuten voor twaalf, man. Het gaat, weer, het gaat weer idioot snel. maar Het is... Maar, uh, het is uh, ook een leuk station dit, toch? Ja, is een bijzonder leuk station. Ja, dus komt, er komt, komt geen trein langs. Er komt geen trein langs. Nee. Maar het is Alleen natuurlijk. wel de Salt Train, hè? want het uh, zit er over aan te komen natuurlijk. De Salt Train. De Salt Train. Vertel, en, uh, vertel. Nou, ik, uh, ik mag daar niet te veel uh, uh, over uh, uitweiden. Nou, maar we zitten in oktober. En in oktober uh, ja, heb ik er altijd uh, uh, natuurlijk ook uh, de uitzendingen. ook de woensdag samen met... Uh, met uh, ja, wisselen we wisselen elkaar af. En uh, de eerstvolgende, die is, uh, dat is woensdag... En uh, dan ga ik een speciale... Dat, is, dat ga je wel horen, trouwens. Hou Facebook maar in de gaten, uh, denk ik. Oh, leuk. Ja. Hé, hey, want uh, Soul... Uh, ik, had een, ik had een plaat van de Beatles, echte Soul ook. Ja, echt? Ja, ja, ik heb Soul, hè. Was dat? Ja, <laughs> goed. Nou, dat is een vraagstelling... die ik dus niet meer hoef te stellen... want het antwoord is al gegeven. Uh, de vraag van vandaag is... wie weet wat liefde is? Uh, wie weet wat liefde is... Hebben we het toch al besproken net? Ja, nee, maar dit is andere liefde. Is dat andere liefde? Ja. Kalverenliefde? Nou, nee, daar lijkt Robert dat Long, had niet. erover gezongen, maar nee, nee, nee, luister maar. Wie weet wat lief is, is het niet altijd mis? Geschoten, maar nooit raak, een soort van blind vermaak. Liefde is als muziek, liefde is romantiek. Oneindig houden van het gevoel dat alles kan. En wie weet wat liefde is. Ik zie dat uh, de professor die, uh, die zit naar mij te wenken. Uh, wou je nog iets zeggen, professor, over uh, dit nummer? Of? Nou, ik, ik, uh, ik weet zeker wat het liefde ja. is. Ik heb zojuist met die tekst van ik doe wat ik doe... heb ik ook het een en ander opgestoken. Ja. Uh, letterlijk. Heb ik van alles opgestroken. Ja, ja. Uh, dus, uh, nou, ik weet ook wel. Ik, ik doe ook wat ik doe. En uh, uh, dat is denken is weten. Hè, dat weet je allemaal. langs de brandt wel. Ja, dat ja, weet maar, ik. Mag dat ik ook ik. nog wat toevoegen, Willem? Of moeten we er wel uit? Nee, nee, nee. Ja, oh. je, je, het kan nog eventjes. En dan start ik het nummer in en dan gaan we er echt uit. ja. Ik wil de luisteraars van, van Radio Zandvoort en Omstreken... ik heb begrepen dat ook mensen buiten de grens ook nog meeluisteren. Tot in Texas? Tot in Texas toe. Wil ik allemaal een heel fijn weekend toewensen. met heel veel zon... In je leven. Dat wil ik uh, zeggen uh, als laatste hier in de uitzending. Nou, ik zou... Nou, mag ik uh, dan ja. ook iets toevoegen, Willem? Ja, dat doe maar, maar, want ik val hier helemaal van stil natuurlijk. Ja. ja, nou, ik wil ook alle mensen wil ik ook bedanken voor het luisteren natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, en dat, ja. ze ook, uh, dat ze ook naar onze, naar onze uh, goede raad hebben geluisterd. Dus wij geven natuurlijk tijdens de uitzending heel goede adviezen ja Doe jij ook. Ik vind dat jij ook heel goede adviezen geeft. Dankjewel. En ook ja. leuke muziek draait. Ook nog daarbij. En ja, ook nog wel die, die Mel van Gitaar. Die met die doelde die, die, die, die, die, die was helemaal in mijn smaak. Ja. Dus de, ja, de, jij de, hebt wel de, wat met die... Uh, ja, ja, Ja, nee. en de koffie ook. Koffie vond ik ook heerlijk. Was ook in mijn smaak. Ja. Dus een speculatie erbij. Was ook leuk. Ook en erbij. En een Sinterklaas die er nog langskwam. Ja. Nou, ik vond het helemaal leuk. Ik wens Gerrie Rutte wens ik voor, voor volgende morgen ook heel veel succes met de uitzending. Met die, al die koren erbij. En nou, ja. Mais toch? Mais? Nee, koren. O, koren, ja. ja, tuurlijk. En nou, weet jij het verschil tussen een koortje en een touwtje? Ja. Een Touwtje kan niet zingen. Dus, goed. Nou, ik neem voor van het afscheid van, van, van jullie allemaal. En, uh, en ik wil Charles in ieder geval bedanken weer voor uh, ja, de tomeloze inzet. En uh, de total nonsense inzet natuurlijk. En, uh, nou, ik draai nog ja. één nummertje. Ja, draai jij nog een nummertje? Ja? Had jij zeg je heb, van Nee, nou ik, ik heb geen nummertjes meer. Jij ja, niet? Nee, nee, nee, ik ben nou. uitgenummerd. Tot 12 ja. uur. Wat een dag, mooie dag. Dag luisteraars. Dag. dag. Ik doe altijd een beetje denken aan de, aan de Indische waterlelies. Van de Efteling. Dat zijn van die waterlelies die gaan dan open... als je maar genoeg liefde, geluk aan ze geeft. En, en uh, nou, dan ziet die gat in die ozonlaag steeds. Het is... Dan wordt echt hele lieve kinderen. Die Indische Waterladies, ik ken nog wel dat bij de Efteling, dat je dan... Uh, ...dan zitten helemaal dicht en dan hoor je de muziek en dan gaan ze zo open... ...en dan draaien ze zo mooi... Ach, speel even de Indische Waterladies score. Even. Kijk eens, ik dit. Ach, kom op, jongens. Laat het ze zullen doen. Eén, 2, 3. Kom, ook even gaan staan allemaal, jongens. Even staan, even doen. Even de Indische Waterladies.